Ook schrijver en oud-D66-leider Jan Terlouw is geschokt door haar dood. Borst is volgens Terlouw altijd een heel belangrijk partijlid geweest. Hij noemt haar een vrouw van formaat en een goede vriendin. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken reageerde op Facebook... en schrijft onder meer dat weinigen zo'n grote bijdrage hebben geleverd... aan het medisch-ethische debat in Nederland. Els Borst was 81 jaar.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 Textielketen Vibra heeft alsnog zijn handtekening gezet onder een akkoord... waarin de veiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh wordt geregeld. Minister Ploemen viel vorig jaar een aantal bedrijven aan... die volgens haar het convenant niet wilden ondertekenen. Aanleiding was het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh... waardoor meer dan duizend werknemers omkwamen. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of drie. Overdag wordt het zo'n acht graden. Met eerst wat zon tegen de avond regen. Dan neemt de zuidwestelijke wind ook weer toe tot hardkracht Kracht zeven aan zee.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 Te vroeg in het seizoen over tijdsterfelijkheid en inspiratie. Ook na één uur draagt schrijver Herman Sandman een verhaal voor. Hij schreef onder andere een boek over de voetbalclub Veendam. De club die dit weekend de schok, kreeg te verdragen van een vuurwerkdode. Maar we beginnen met Adelheid Rozen, zij is de gast. Mensen naar het theater brengen die daar normaal misschien niet zo snel naartoe zouden gaan. En ze daar dan meteen ook laten overnachten. Dat was de gedachte achter de Oversteek. Een project dat meereist met de voorstelling Dantons dood. Want theatermaakster Adelheid Rozen, geboren in 1955... bedenkt niet alleen wilde plannen. 58, hè? 58, dat gaan we al weer. Ja, ik ben wel 55. Je bent vijf, oh, 58. En dus ik ben geboren in 58. Heb ik je zomaar drie jaar ouder gemaakt. Dat ah, moest je ja, bij een vrouw oh, echt ook goed. nooit doen. Ook goed. Wat ik verder wilde zeggen is dat je niet alleen wilde plannen bedenkt... maar dat je er niet voor terugdijnt om ze ook daadwerkelijk uit te voeren... Dat je ooit eerder uh, de Marokkaanse scooterjeugd uit West... hebt uh, gecharterd om dagjes mensen achterop mee te nemen op een stadssafari, Dat je de gesluierde monoloog hebt gedaan over tien jaar geleden. Gesprekken met moslima's over seksualiteit. En dat je missie in het leven eruit lijkt te bestaan... muren te doorbreken, culturele kloven daaroverheen te springen... en je niks van taboes aan te trekken. Het is, al, het is al meer een <lacht> tijdje terug dat ik, dat ik dit aan een, aan een vrouw heb moeten vragen. Maar waar heb je vannacht geslapen? <lacht> uh, in de stad Schouwburg van Amsterdam. Waar, precies? Nou, je hebt het decor van uh, Danton's Dood. Danton's Dood is de, is de nieuwe productie van, uh, van Johans, in de regie van Johan Simons van toneel van Amsterdam. En uh, Jan verzwijfeld heeft daar een decor gemaakt. Wat, wat je zou kunnen duiden als een. Uh, laten we zeggen, een soort buurthuisachtige, maar ook weer een, ja, een geabstraheerd uh, buurthuisgedachte. En dat vormgegeven, zoals Jan dat echt geweldig kan. En dan heb je dan, he, dan kun je via een aantal deuren of een gangpad. Kun je, uh, het podium op richting publiek. En daarachter is een keukenblok. En achter dat keukenblok, daar is dan het, uh, wat je noemt het achterpodium. Dus dan kijk je tegen de achterkant van het decor aan. En dan hebben we, slapen we in, in, in, in, in gescheiden. Nou, niet helemaal, maar we slapen in, in, een, in, ja, in gescheiden werelden met mannen en vrouwen. Alleen er zijn wel een aantal vrouwen die ook bij de mannen gaan liggen. Dus de mannen liggen op het toneel, dus het gedeelte van het decor waar je als publiek ook naar kijkt. En de vrouwen liggen. Op het achtertoneel, wat je dus als publiek niet ziet. En dan gewoon een, een, een matje opblazen of, of een matrasje, hoe moet, ja. moet ik dat voor me zien? Een slaapzakje ja. erbij, ja. tandjes poetsen. Ja. En, dan, en dan op een gegeven moment uh, zegt Stekker iemand... eruit. Het licht gaat nu uit. Ja. Hoe, hoe, is dit, hoe is dit begonnen? Want, want dit is natuurlijk een wild idee. Ik, ik breng mensen die normaal niet naar het theater gaan... uit de buurt, uit de wijk, het theater in... en ik laat ze daar ook meteen overnachten... Dat, dat was de gedachte. Hoe, ja. hoe, hoe kwam die gedachte? Nou ja, Pieter, dat weet een mens nooit. Ik noem dat altijd, want ik weet dat moment ook helemaal niet. Ik noem dat altijd van uh, tijdens de afwas. Ik hou nogal van dingen met water. Ik hou ook heel erg van de was ophangen. Ik hou ook heel erg van heel lang onder de douche staan. Dus het zal ongetwijfeld op één van die uh, momenten zijn geweest. Of op de fiets vind ik ook altijd lekker door de regen... En het is, ik denk dat het een traject is wat zich in je hoofd afspeelt. Waar, net als allemaal moleculen die gewoon door elkaar heen dansen. En die af en toe plakt er eens eentje eentje aan een andere vast. Als een soort bevruchting, zal ik maar zeggen. En dan komen er een aantal van die ideetjes bij elkaar. En dat ontploft dan, denk ik, ineens als popcorn. En dan denk je: dit. Is een idee. Ja, maar, maar nou, je denkt ook niet op dat moment een idee. Ik weet wel meteen dat ik denk, dit ga ik doen. Dat vind ik eigenlijk de wonderlijkste stap, dat je het ook gaat doen. Dat, dat je iets bedenkt, ja, we bedenken allemaal wel eens wat. Maar bij de meeste mensen strandt het toch ergens... op alle praktische bezwaren die je onderweg ongetwijfeld ontmoet. Ja. Ja, dat snap ik. <tus> um, ik ben wel... Ik ben dus nu 55 en ik ben wel ergens, uh, ik denk... Nu heb ik, ben ik altijd nogal doenerig geweest. Dat heeft wel geluk gebracht als uh, kwetsures bij andere mensen en bij mezelf. Maar ik ben wel, ik denk een jaar of tien geleden... was er ook in mijn hoofd wel echt een moment dat ik dacht... ik zou ook anders niet meer weten wat ik op deze aarde zou moeten doen omdat ik me verschrikkelijk begon te erger, ergeren aan dat mensen geen gesprekken voerden... maar debatten en dat je eigenlijk bij, bij, voorafgaand, als je, binnen, als je binnenkwam... eigenlijk al wist hoe je ook weer naar buiten zou gaan. Zoals je dat bij een politiek debat hebt. Hè. Dan gaan ze debatteren en dan weet je eigenlijk... die partij staat hier en die partij daar. Ja, je betrekt de stellingen. En En, en niemand daar... zal al tijdens een debat van mening veranderen, want dat is een nederlaag. Ja, en, en ik merkte dat als, als, je, als ik daarbij zit of als je het zelf met iemand doet... dat ik steeds denk, ik, ik vind het zo heerlijk om te denken... Oh, wat, ze wat zeg je? Wauw, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Of dus de, het, als iemand mij kan aanraken waardoor mijn denkbeelden gaan kantelen... is mijn dag uh, met winst afgesloten. En elke keer als dat, als dat niet gebeurt, vind ik het eigenlijk verlies... of ook meteen oorverdovend saai. Dus ik, ik vind het eigenlijk helemaal niet prettig als de dingen vastliggen... Ik dacht, ja, dit weet je, dat weet je toch. Het is zo het vergaren. En dan moet je, je moet eerst energie besteden aan het vergaren. En dan moet, je, dan moet je er een soort hek omheen zetten om het te beschermen. Dan moet je het consolideren. Dan moet je er, weet je, je moet er van alles. Dan moet je er misschien nog geld in, in, in stoppen om het, om het te beschermen te, te, tegen water of vuur. Maar, nou ja, metaforisch. Maar je bent zoveel levensenergie kwijt om het te behouden. Terwijl ik vind dus de wenteling zo fijn in mijn hoofd. Maar oké, okay, jij, jij wil dus eigenlijk... je eigen gedachten permanent op de helling laten zetten. Je wil constant uh, dat testen. Ja, dat vind ik, ja, ik, ja, ik vind het leuk. En, maar hoe, hoe gaat dit dan heel, heel praktisch? Want je gaat dan op zoek naar mensen in de wijken... Uh, hoe, je, hoe noem je dat tegenwoordig? Prachtwijken, krachtwijken, uh, probleemwijken. Alle, ja, uh, je die mag het allemaal door elkaar. kansbuurt, uh, ja, nou, Daar hebben we allemaal, allemaal eufemisme voor. Maar je gaat eigenlijk naar, naar de, nou ja, de, de wat mindere wijken toe. En dan de, de minder leuke wijken. Nee hoor, die zijn heel leuk. Ze zijn wel leuk. Ja, ik, oh, er, zijn heel veel, oh, er zijn heel veel toffe wijken. Maar je, je gaat daar gaat naartoe. En, dan, en dan, dan kom je, want je hebt dan een idee zoals dit. Hoe, hoe pak je dat aan? Loop je dan naar mensen toe, heel, heel actief? Of, of bel ja. je eerst iemand? Nee, wij, wij, wij hebben een soort methodiek van aanbellen. Nee, dat is ook van die rare zinnen. Wij hebben een soort methodiek van, nee, wij bellen je aan. aan. Ja. ja, dankjewel Pieter. <lacht> wij bellen aan. Dus je springt op de fiets, we verdelen een soort van richting. Uh, wij zijn dan zelf eigenlijk ook in een zekere verlegenheid... Uh, dat is eigenlijk een fijne fijn staat van zijn om in te zijn om aan te bellen. Uh, oh. Omdat je je ook niet moet verschuilen achter een kladblok met een pen. je moet ik niet suggereren dat je een journalist bent. En, en dat is weer een heel ander vak. Maar waar, je, waar bel je aan? Gewoon bij, bij een flat? Willekeurig. Een, een willekeurige flat in, in uh, Amsterdam-West of, ja, of, of je, je, Sloteren? Je, of... Ik heb dat in het begin. Nu zijn er natuurlijk steeds meer wijken die je kent. En je, en je bouwt daar natuurlijk ook netwerken. En toen we de Wijksafari safari Slotermeer maakten... Wij, kenden wij in Amsterdam Slotermeer gewoon heel slecht. En na die Wijksafari ken je die wijk natuurlijk. Want die voorstelling duurde vijf uur en die bewoog zich... Op acht verschillende plekken bewoog dat publiek door die, door die wijk heen. Dus dan heb je heel veel contacten gelegd met de lokale economie. Alle kleine uh, punten van religie die in zo'n wijk zitten. En, en dat was, dat was de, het project waarbij de, de dames... die normaal wel naar de, naar de Schouwburg zouden gaan... achter op de scooter do, door Slotermeer werden gereest. Ja. Als wijk safari. Ja, ja door, door, door de, ook door Marokkaanse jongeren uh, uh, die dan weer... Weet je die je zoekt ook plekken waarvan je denkt: Oh, dit is een vechtschool. En dan zie je toevallig een paar van die gasten buiten staan. En dan denk je: Hé, hey, weet je wel, jullie, zitten jullie hier? Oh, je zit hier altijd. Oh, is hier nog een soort bedrijfsleider? Of hebben jullie een chef? Of maar een, of ook dan een leider. gewoon erop af. Dus ja. net zoals dat je bij die flat aanbelt. En, dan, en dan, dan, nou ja, ding dong, dan gaat die bel. En dan sta je daar toch een beetje verlegen. Iemand ja. doet open. En wat zeg je dan? Nou ja. Vind jij dat eigenlijk ook niet... want dat verbaast mij natuurlijk altijd... vind jij dat het nou eigenlijk ook niet... een vermogen waarvan je denkt... nou dit, ook al wordt je verlegen... maar dit zou ieder mens toch wel kunnen. Ergens aanbellen met, met, met een vraag. Ja. Ja, ik, ik weet niet. Het ik, is ik ik alsof je in de tram wordt aangesproken door iemand. Dat vind ik ook ongemakkelijk. Ik denk ja, Ik bedoel, ik vind je niet onaardig... Maar, maar laat me even met rust. weet je. Ik zit in de tram, ik ben ergens naartoe op weg... Vind ik vind het ongemakkelijk als mensen in een tram gaan praten. En ik zou het zou zelf ook niet snel doen. Ik zou niet snel tegen iemand aan gaan kwebbelen in de tram. Dus ik denk, nou, die mensen hebben ook een missie. Ja. <tie> ja, nou, laat jij de ongemakkelijke stilte vallen. Dan moet ik je wel aanspreken. <tie> ik, zit, <tie> ik zit enorm te denken. Omdat... Uh... Om, omdat... Uh, elke keer als ik het iemand hoor zeggen, zoals jij het formuleert, en ook door de, door de snelheid en door je into, intonatie, denk ik altijd in, in, die, in, in deze eerste reactie, dat is een, uh, een afslag van een rotonde die je neemt. Als je op die rotonde blijft hangen en je verbeeldt je, dat je nu even een andere afslag neemt en dat je dat bijvoorbeeld in die tram wel doet. Dus misschien kun je je dat voorstellen. Dus dat je denkt... Ja, natuurlijk. Oh ja, ja, hey, ja, ja. ja, Precies, dat kan je. Dat is een andere kleur. Je denkt, ja, nee, ja. Ik, heb, ik heb er geen zin in. Laat mensen me terug. Dat geluid heb je. En je hebt ook een ander geluid dat je denkt... Ja, kan ik me wel voorstellen. Wat, wat, stel je doet dat. Wat, wat, wat zie je? Want je hebt het nu al voor je gezien. Zo werkt een geest namelijk. Je hebt het al voor je gezien. Je hebt al iemand op je schouder getikt. Op zijn schouder getikt, bedoel ik. Toch? in ja, maar... je verbeelding gebeurt er dan iets engs of denk je dan ik wil dat niet of ik wil die ander met rust laten of ik wil zelf met rust gelaten worden wat, wat, wat gebeurt er dan ja, ja gewoon, volgens mij... Hey, ik was jou aan het interviewen trouwens. Nee, nee, ja, maar Wat maar maak ik nou weer mee? Ja, nou, de, gewoon, het levert een doorlopend onderzoek. Mm. We hebben een ja. paar afspraken... maar daar hoeven we ons toch niet heel streng aan te nee, houden. Maar, dit, dit is in wezen een beetje, een beetje toch de norm. In, zeker in de stad. Misschien ligt het anders in, in de provincie. Dat, dat mensen elkaar liever niet aanspreken. Dat, dat is niet iets, iets naars of, of negatiefs. Maar, maar jij wil dat nee. actief... Nee, opbreken. Nee, nee, nee. Het, het, het, het, het, het, het is niet alleen maar... Het, dat is het voorbeeld van, van de tram wat jij geeft. Maar het is niet... Ik denk... Um, het kan dat moment in de tram zijn. Het kan dat moment van het aanbellen zijn. Maar wat ik bedoel... is dat het mij fascineert... Uh, om die afspraak die we dan met z'n allen maken... omdat dat ongemakkelijk zou voelen... dat dat ook voor een heleboel mensen niet ongemakkelijk is... om in die tram te praten. Maar dat er ergens een code... Uh, een code zich handhaaft. En dat is die code van... je spreekt elkaar niet aan. En die had ook best anders kunnen zijn. Die had, nou ja, je kan ook zeggen, je hebt het half om half. Dus het is maar, het is maar wat je ontwikkelt. Het is maar hoe sensitief je... Uh, wilt zijn. Of het is dat je denkt... nou, ik hoef het niet, maar een ander wel. Dus je hoeft je ook niet overmatig te beschermen, bedoel ik... om niet aangesproken te worden. Maar, maar jij, jij belt aan. Je, gaat, je zegt... oké, okay, um, uh, laten we iets gaan doen. Of ik heb een project, ik heb een idee. Wil je, wil je meewerken? Je, je probeert eigenlijk mensen te betrekken... bij iets waar ze normaal niet bij betrokken zijn. In dit geval het theater. Bijvoorbeeld. Ja. Zijn die mensen met, meteen enthousiast... of moet je daar nog wat energie in steken? Nee, er zijn ook, gaan ook gewoon deuren uh, tegen je neus dicht. Ja, dus dat, maar ja, oké. Okay. Ja, dus... Kan dus, gebeuren. Nee, maar daarom... Maar dat is niet wat ik ontken, dat het niet kan gebeuren. Ik bedoel juist aan te geven... het is net zo verbazingwekkend... of niet verbazingwekkend als het leven. Jij ja, zal ook een gezin of een familie hebben... waarbij de ene denkt... Brom, nee, deur dicht. En iemand anders die zegt leuk, kom even binnen. En zo kom je alle kleuren tegen. Ik bedoel, in, in, in, in verwondering, maar ook uh, de schoonheid van het simpele. Dus het, het, het, mij gaat het erom. Wat ik fascinerend vind, dat is er misschien nog wel een laag die, daar, die, die daaronder ligt, is Nou, wat jij net bijvoorbeeld zei over, over Parijs, waar je was geweest. Dat was voor, voor de uitzending. Dat stelde dat, ja, oh ja, ja, ja, dat ik ja, net, net terug ben uit Parijs. Ja, precies. Weet je, dat ene mens in een appartement uh, kan wonen... Weet je, van 200 vierkante meter. En ook nog een dakterras. En dat je denkt... Wauw! En, en iemand anders denkt je... Oh ja, die zit daar in dat portiek. Wat ik nou het toffe vind... is dat je kan denken... Um, Oké, okay, we zitten in een, in een wereld... waarin al die bij die dingen bestaan. Dan heb je misschien nu twee extreme. Maar... Ik vind het mooi als die meneer in, in die 200 vierkante meter... zijn woning uitloopt en uh, van die mensen... daar val ik dan wel meteen voor, dat moet ik met heel eerlijk daarbij zeggen... die denken, of die meteen ook, ik kom uit deze achtergrond... dit is mijn voordeur die ik nu achter me dichtgooi... ik loop één meter verder tegen jou aan en denk, hé hey buurman... Dus waarom, als je het onderscheid al 24 uur per dag meemaakt... waarom moet je het onderscheid doorlopend in de samenleving benadrukken? Door afstand te nemen van diegene die daar in een kartonnen doos woont. Maar wat is het ideaal? Het is geen ideaal, het is mijn fascinatie. Maar jouw fascinatie is eigenlijk dat we allemaal in onze eigen wereld leven... en die ook meenemen de straat op. Dat, dat we allemaal zo'n een verlaten luxe appartement. Nee, en... ik, ik, ik, ik, Nee, ja... Maar ik zeg volgens mij steeds hetzelfde... net als, net als wat je net zei, uh, dat voorbeeld over, over de tram. Als je met mensen naast elkaar zit en niemand spreekt je aan... ben je ongemakkelijk, omdat je het contact... om tegen iemand te zeggen, dank je voor de vraag... maar ik ben heel even in gedachten... Je, je, je, je, je weet bijna niet anders dan jezelf te beschermen, te beschermen... door dat eigenlijk vrij snauwerig te zeggen... of met een intonatie meer dan overduidelijk te maken... dat die ander op een afstand moet blijven. Je kan die ander toch aanraken en zeggen... bedankt voor de vraag... Uh ik Laat mij even met mijn gedachten, want ik, zit even, ik ben even aan het dromen. Er zijn vaak momenten dat er iets gebeurt. In een tram bijvoorbeeld uh, iemand gaat schreeuwen. Of de tram gaat kapot. Of, of weet ik het, de chauffeur loopt huilend weg. <laughs> of uh, ja, de, de openbaar vervoer, er gebeuren natuurlijk nog wel eens dingen. Of, of zoals in een, in, een, in een café als het licht uitgaat. Ineens gaat iedereen met elkaar praten. Ineens ja. is, is, die, is dat contact er? Zijn al die wanden weg. doorbroken? Ja, exact Peter. Is, is dat het moment dat jij mooi vindt? Ja. En, en daar gaat dit project misschien ook een beetje over. Nou ja, dat is, eigenlijk een, dat is een rode draad. Toen ik, vroeger, toen ik begon met Vara's nachtshow... toen was ik nog niet droog achter mijn oren. Toen uh, was de vaat fascinatie bij mij ook. Misschien lijkt het uiterlijk helemaal niet op elkaar... maar in mij is het een soort kinderbeeld... van ik heb eigenlijk nooit iets anders gevolgd. Weet je wat, daar, daar heb ik een, een, een SM in naar de studio gehaald. Omdat ik, omdat ik niet wist wat het was. En er heel veel vooroordelen over bestonden. En dat ik dacht. Laten we daar dan eens navragen naar doen. Laten we dan twee mensen. Die dat doen. En die, die dat in vrijheid zouden willen vertellen. Um, en dat ik ook alles mag vragen. Omdat ik, omdat ik dat onderdeel niet ken van het leven. Waarom, hoe leuk is het om dat in openheid te vragen. Hoe leuk is het. Hoe leuk is het om dat zonder oordeel te vragen en ook om bepaalde punten te kunnen schateren of dingen eng te vinden. Maar, maar ik begrijp de hele tijd maar niet die wanhoop van het vasthouden van het oordeel. Weet je. Dus dat, ik vind dat een heel smal leven. Juist, het lijkt me ook heel leuk trouwens om, om, uh, om, dat, om dat een keer gewoon te doen. Mensen helemaal vrij uit te, te bevragen over zoiets. Dat is natuurlijk, ja, dat is, toch, dat, dat, dat is toch een ontzettend... Maar het is toch ook heel fijn te denken... oh, denk jij dat? Ik kan ja. het zo verbazen dat je denkt... nou, ik, heb, ik sta daar haaks tegenover. Of, maar de, de, de, het, is, het zit vaak zo in het, in het geprepareerde gelijk van tevoren... waardoor je geen adem hebt voor de verbazing. Maar waardoor ook, een, wat misschien een heel eenvoudig woord is geworden... maar wat in zijn waarde zo'n mooi woord is... namelijk gewoon de spontaniteit gewoon zoals elke bloem uit zijn knop knalt of zoals elke vogel tegen een raam vliegt en dat je ook denkt: "Wauw." Weet je, "Oh, gelukkig hij fladdert door." Maar die spontaniteit van die dingen die gewoon openbarsten, dat maakt dat je daarna "Wauw," om je heen kijkt en dan zie je iemand en dan denk je: wow, man, waar kom jij vandaan? Of, of wat is dit voor gedachte? Of ook om te zeggen, ik, begrijp, ik vind dit een te moeilijk woord. Dat heb ik niet geleerd. Wat betekent het? Is alles, prachtig. Alles openbreken, kortom. We gaan luisteren nou ja, naar muziek. We gaan ja. zo verder praten, hoor. Maar eerst uh, Aziza Brahim. Want zij wordt gezien als een, uh, een van de belangrijkste nieuwe protestzangers... uit de westelijke Sahara. En <laughs> <laughs> het nummer dat heet Joloot. <laughs> Het nummer Assisa Brahim. En zij is geboren in een uh, vluchtelingenkamp. En ze woont inmiddels in Spanje. En ze heeft een plaat gemaakt die heet Soutac. En dat uh, zijn allemaal nummers van de traditionele muziek van de Sahara Adelheid. Rozen zit hier. We, we praten over het uh, project De Oversteek. Dat meereist met de voorstelling Dantons Dood. Van de nieuwgroep Amsterdam. Ja. En um, die, die mensen die, die heb jij dus. Nou je hebt honderd mensen genomen. En dat doe je in... in uh, Negen steden geloof ik. Zeven. Zeven steden en die neem je mee naar, het, naar de Schouwburg. Dat zijn niet echt figuranten, maar ze komen wel nee. voor in de voorstelling. Ja, ze zijn, ja ze zijn geen, het is geen figuratie, het is ook geen koor. Het is, het is eigenlijk een documentair beeld uh, wat die voorstelling binnenwandelt. Dus ik ben naar, toen ik op Amsterdam gegaan, naar de directeur uh, Ivo van Hoven. En ik had het plan om uh, uh, uh, met een groep wijkbewoners uh, naar die schouwburg of door die schouwburg heen te bewegen. Om die wijkbewoners als een nieuw publiek uh, een, uh, een binding te laten leggen met de schouwburg. En dat, dat plan kwam eigenlijk voort omdat. In het ministerie natuurlijk, weet je... aan alle kanten wordt er gekapt in de kunsten. We moeten wel uh, nieuw publiek bereiken. De kaartjes zijn uh, wederom duurder. En ik dacht, hoe... Open zijn deze openbare gebouwen? Hoe open zijn ze? Halbe Zelstra, uh, die, die, ja, die is toch een beetje de man die de geschiedenis in zou gaan voor een deel. Hij doet natuurlijk heel veel andere dingen, komt dan wel goed uiteindelijk met die geschiedenis. Maar die, die toch in het geheugen is blijven hangen als de man die, die de kunsten uh, heeft aangepakt. En die zei in der tijd iets provocerends, namelijk ze staan met hun rug naar het publiek en met hun portemonnee naar Den Haag. Wow, nou zeg, wat een beschadiging. Nou ja, dat is, wel, dat is wel een klap in het gezicht, lijkt me toch. Wow, dat vond ik zo beschadigend. Dat is, heel, dat is ook heel erg beschadigend, heeft dat gewerkt. Maar dat is denk ik met elke groep mensen, zoals dan bijvoorbeeld uh, kunstenmakers, of um, spoorwegbeamten... of uh, het maakt een beetje artsen of. Uh, Bosboot, het maakt niet, weet je, als, je zo, als je een klap krijgt, dan voel, je, dan voel je op het moment dat hij naar jou gericht is en hij is zo niet waar. Dan denk je wel, wow, omdat je, het, je kan het niet meer keren. Het is Was hij niet waar trouwens? Nee, nee ik vind het, ik vind het, het is een golf die je niet meer kan keren. Dus die moet helemaal tot rust komen voordat dat beeld weg is. Je hebt daar, je kan het, het, het imago is neergezet en je krijgt dat niet uitgegumd. Daar werken ook geen argumenten tegen. Dus dat is heel dat vond ik echt pijnlijk. Maar dit project lijkt lijkt wel in zekere zin een antwoord daarop. Nou, zo, zo is het ook een beetje uh, uh, begonnen met. Uh, dat ik dacht, ik wil die handschoen dan wel oppakken. Ik wil dan wel namens het veld. Weet je, want ik. gewoon namens in het algemeen. Dat ik dacht, oké, okay, dan, dan wend ik mij nu uh, uh, met mijn gezicht naar Den Haag. En dan kijk ik dat die zin aan die over ons gesproken is. En dan denk ik, oké, okay, dan begin ik met bijvoorbeeld wat, wat er wordt gevraagd. Er moet altijd nieuw publiek naar de Schouwburg komen. Ik zou niet weten. Uh, ik ben niet een schouwburgdirecteur, maar dat is joekel moeilijk. Uh, met gewoon de financiering die je hebt. En, en, en uh, hoe, ja, hoe moet je mensen als een kaartje, weet je wel, 25 euro kost of meer... Hoe, hoe krijg je mensen daar Want die hebben wel niet eens... Uh, de, de, de tramkaart is al gewoon uh, problematisch. Ja, waar, waarom zou het eigenlijk moeten? Waarom zou je niet kunnen zeggen, nou ja, de Schouwburg is, is voor die groep... en, en uh, voetbal is voor de andere groep en, en de volgende groep heeft een buurthuis. En iedereen heeft wel wat. En waarom moet alles altijd voor iedereen zijn eigenlijk? Nee, absoluut. Ik, ik, zei, ik begrijp het ook heel goed... want ik, je krijgt mij met geen stok om zes uur ochtends aan het vissen. Ja. Nee, ik, ik, echt niet. Daar wordt vissen volgens mij niet heel ruimhartig gesubsidieerd... maar ik, ik begrijp je redenering wel. Ja, nou, nee, over dat... Nou, daar, ik denk dat je je ontzettend vergist in wat er allemaal gesubsidieerd wordt... Alleen het, het, is, het is heel vervelend dat het bij ons steeds het imago heeft van alsof er geld wordt uitgedeeld. Terwijl bijvoorbeeld als je uh, subsidie krijgt, wat nou ja, volgens mij is heel net wat iedereen ergens in. Want ook een ondernemer is weer ergens in gesubsidieerd. Dan. Maar dat is ook natuurlijk eigenlijk niet een goede manier... om erover te discussiëren van wie krijgt meer. Dat is natuurlijk uiteindelijk niet hoe je tegen de nee, staatshuishouding... Ik heb het niet over kijken. meer, ik heb het over het principe. Ik heb het over het verkeerde... of laat ik misschien niet eens het verkeerde gebruik van het woord... maar over de meerdere echo's die het woord heeft. En niet over meer of minder. Ik, heb, ik bedoel te zeggen... aan de subsidie die je krijgt... zitten ongelooflijk veel... daar zit een heel protocol aan vast. En een heleboel eisen. Dus, en, en het wordt gesuggereerd alsof je... Um, dan met je rug naar het publiek staat... en dat je, je weet je wel... alsof ik een dameschortje heb... wat ik open hou. of een rok... en dat daar een, een baal met goud in valt... En, en dat ik daar dan verder mee kan doen wat ik wil... en dan ga ik nog eens een onno, onnozel uh, toneelstukje maken... achter een rood gordijntje. Dat is de suggestie. Terwijl ik denk, je hebt... Als een ondernemer ga je met dat geld om. Dus die woorden worden ontzettend uit elkaar getrokken. Kortom, het heeft jou, het heeft jou gekwetst, die, die tekst. Maar dit is, dit is wel een nou, soort... Nou, geraakt. Geraakt. Dit is wel een soort reactie erop. Laten we niet, niet over politiek praten. Om de eenvoudige reden dat ik er niet altijd even veel zin in heb... om over politiek te praten. Dat Nee, sorry, sorry Pieter. Je bent uiteindelijk met dit, dit project aan de gang gegaan... om te kijken, van ja, laat die mensen het theater inbrengen... en ze dan, dan echt ook zo ver te gaan dat ze er ook slapen. Stond iedereen ah, er meteen voor open bij, bij de Schouwburg? Nou, dan, dan wil ik nog op één ding terugkomen. Het is een metafoor natuurlijk. Het is een, ik werk in een theaterveld. stadsschouwburgen zijn en openbare gebouwen binnen het theaterveld. Van ziekenhuizen en kerken weet ik te weinig. Van postkantoren ook. Van theaters, daar, daar werk ik mee. Dus als je dan... Een, toch nog even naar Den Haag kijkt, dan denk ik: Oké, okay, we hebben uh, over die stenen gebouwen. Daar is het nooit, daar, daar hebben we het niet over gehad. We hebben het gehad over de uitvoerende kunstenaars. en uh, zogenaamde uh, potten vol met goud. die, die wij die in ons haar geworpen krijgen. En dan mogen we lekker mee rondkwasten. Weet je wel. En toen dacht ik: Nou, dan ga ik kijken binnen de overheid zelf. Welke, met welke overheid werk ik? Dat zijn de Stad Schouwburg en de theaters. Oké. Okay. Hoe open zijn die? En... en uh wat kun je daar doen aan kaartverkoop? Welke inspanning kost het om mensen... die belangstelling hebben voor een schouwburg... en daar nooit ge geweest zijn... die hoeven er niet met de haren bij te slepen... maar die er belangstelling voor hebben... maar er nooit geweest zijn omdat ze het te imponerend vinden... of bijvoorbeeld te duur vinden. Toen heb ik ze gezegd... Jong, ik, ben, ik, ben, ik maak een theatrale metafoor van een plan wat ik heb. Dat leg ik die mensen uit. Zeg ik. En ik wandel naar die schouwburg. Daar gaan we overnachten... De schouwburg-directeur leest ons in slaap. Dat is natuurlijk allemaal onderdeel van die metafoor, maar die gebeurt realistisch. De volgende ochtend ontbijten we in die stad Schouwburg. We leggen daar s'nachts 100 patras neer. En ik ga naar Ivo van Hoven van Tenur op Amsterdam en zeg ik: mag ik die schouwburg operationeel? Dat, want als ik een donkere schouwburg binnenkom, binnenloop met 100 mensen of, of ze alleen maar voorstellen naar de directeur, dat, dat is het ding niet. Het ding moet in werking zijn waar het voor is. Nou, Tijdens dat, een dat, voorstelling. Ja, dus dat ja. is het podium waar de verbeelding op plaatsvindt. Dat is de legalisering van het gebouw eromheen. Maar het gaat om die zeepkist. Maar dus is, het, is het ook zo, als ze daar dan liggen te slapen... dat ze dan, dat ze dan vragen, uh, mevrouw Roos, ik ben mijn tandenborstel vergeten. Mevrouw Roos, uh, ik, ik heb geen slaapzak. Mevrouw Roos, ik heb, ik, ik heb last van het zoomen van, van die adapter daar. Of mag ik naast die man die wat minder snurkt? Ja, alleen dan, dan lichtvoetig. Dus ja, dat Niet gebeurt. Niet op die zeiktoon. Ja. Ja. ja, Pieter. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, je hebt je, je, hebt je wat op de, op de hals gehad. Het grappige is ook dat de, de voorstelling gaat... over de Franse revolutie, over twee revolutionaire, Robespierre, ja. de man van de guillotine. En Danton. Gijsgronte van afschat speelt dat. Zijn vroegere kameraad, die, die uiteindelijk iets minder radicaal was. Twee mannen vol... Danton, ja, dat is Hans Kesting. Twee mannen vol idealen die eigenlijk in, in, in een zeker opzicht gaan over hetzelfde. Namelijk mensen laten delen in iets waar ze voorheen in, niet in konden of mochten delen. Nou, het was een. Het, uh, daar heeft uh, uh, Johan Simons, uh, die, de, die de regie deed. Die vond ik het ontzettend gul uh, door te zeggen: uh, Ja, dat plan doe ik. En. Ook van die acteurs, want wij bevolken dat podium. En dat is heel erg, eigenlijk heel erg liefdevol. Want waar het stuk over gaat, is eigenlijk natuurlijk ook wat in de repetitieperiode en nu in de speelperiode gebeurt. Weet je, dus je, je, je die, oh, die teksten van Bugner, daar zitten ook teksten van Wellebeck bij, die, die Johan heeft gebruikt. Diegener is de, de, de auteur de, de die auteur, het stuk geschreven ja, heeft. En van Sloterdijk en van Camus. En de, de, dat is eigenlijk. Zij zeggen, want Johan zegt, ik zeg met Wellebek en Sloterdijk... Uh, het is, daar zou een revolutie de, revolutie, de enige revolutie die eigenlijk nog kan... is een genetische. En zou, zou dat niet, zou het niet mogelijk moeten zijn... om de mens neer te zetten als een beter mens? Want hij steelt, rooft en dood. En waarom doen we dat steeds? Uh, dus hij zegt, er is eigenlijk voor mij nog maar één... Revolutie. En die vraag legt hij eigenlijk met deze voorstelling bij ons neer. Nou, is er in, in, in een stuk van Danton Zood is, is er een ander volk dan de mensen die binnenwandelen. Daarom, daarom zijn er twee plannen of twee projecten die door elkaar heen lopen, zonder dat je die, die mensen die, die dat theater binnenwandelen, dat is eigenlijk een een documentaire beeld waardoor je het heden, het hier en nu... kan associëren met het hele ideeënstuk. Want Johan noemt dat ook echt. Weet je, het, is echt een, het is een ideeënstuk, dat, dat, dat Dantons dood. Het, is niet, het gaat mij niet, zegt hij, steeds over een briljante regie... of een briljante acteur. Het gaat over dat je op je stoel zit... en de reflectie kan hebben over deze vraag... Er zit een boodschap in, om het, om het wat platter te zeggen. Nou, nee, het is: uh, het is uh, wil, je, wil je denken? Heb je zin om te denken? Heb je zin om na te denken over deze vraag? En als het dan gaat over, over zeg maar, de, de burgerij van de Franse Revolutie die hun rechten komt eisen, dan gaat het, komt hier ineens Amsterdam West uh, het toneel? Nee, op. want dat wordt gespeeld, het volk in Dantons dood wordt, wordt gespeeld door Benny. En dat, dat die staat op een video. Dus dat, dat is het volk of een persoon uit het volk, maar dat, dat, en dat is een stem... en die wordt vertolkt en die wordt ook gespeeld. In de voorstelling van Dantons Dood, door een acteur. Dus wij zijn niet dat volk. Een documentairbeeld om gewoon een associatie met het heden op te roepen. Ja. De, um, bij, bij de Franse Revolutie liep het slecht af. Want, want je zou aan de hand van de Franse Revolutie ook kunnen betogen... laat iedereen vooral op zijn plek blijven... want het wordt een, een enorme bende als ze dat niet doen. De guillotine, 30.000 man vermoord in, in Parijs alleen al, geloof ik, in, in de eerste jaren na de revolutie. Maar, maar jij zegt net van ja, we moeten denken aan een ander soort revolutie. Dan hou je de Duitse filosoof Peter Sloterdijk erbij. Nee, dat zegt je, nee, dat, nee, nee, let goed op. Dat, dat is de, om dat even heel goed helder te krijgen, dat is de visie van Johan Simons met zijn dramaturgen. En het stuk van okay. Hugener is bewerkt. Juist. En dat is wat ik net zei, Camus, Wellebek, Sloterdijk, misschien vergeet ik er nog één. Uh, uh, uh, uh, Gijs sluit ook af met een tekst van, van een van deze filosofen aan het slot van het stuk. En zegt dan, op, zegt dan ook dit stuk is opgedragen aan een nieuwe mens. Dus Buchner is dan tot is bewerkt. Door hele goede dramaturgen. met deze teksten en citaten. die daar helemaal in vervlochten zitten. Waardoor ook natuurlijk het, het debat van Danton en Robespierre. net van een andere. Het, de, orde wordt. Over de en de vraag daarom stelt. Of het, of het mogelijk is. een, een betere mens of een, of een betere samenleving. Ja, maar daarom zegt Johan ook. Het is, een, het is een ideeënstuk. Want het gaat mij. Mijn vraag is aan jou, als kijker en als publiek. Uh, wil jij met mij reflecteren en hierover denken? Want hier zou het elke dag wat hem betreft over moeten gaan. Dit zou het gesprek niet letterlijk, maar op dit level zou het zich moeten afspelen... als je ergens in jou iets wilt als uh, humaniteit. Komt het gesprek ook eigenlijk tot stand als je, als je dan s'nachts uh, in, in de Schouwburg zit... met de mensen uit het, uit het buurthuis of als je ochtends daar uh, ontbijt? Want dat doen jullie ook. Gaat het gesprek dan ook over waarom ze eigenlijk niet naar het theater gaan? Of, of uh, hoe ze denken over dat theater? Ja, nu heb je het natuurlijk al over zij. En dat zou hetzelfde zijn als jij bij de VPRO werkt. Als ik, als ik dan eh, iemand bij de VPRO iets vraag. Dat ik dan één iemand neem, bijvoorbeeld ja, en, dan denk, en dat denken ze bij de VPRO allemaal. Dus nou ja, dat ja, ge dat, dat gebeurt de hele dag natuurlijk. Ja, precies. Maar, maar toch... Uh, nou, ik weet niet of dat de hele godsgans... Dat is dan misschien ook wel leuk... om de godsgans... Ga, Godse gans, de Godse hele godsgans... Godse gans, Godse ganse ganse dag, maar om, om eigenlijk steeds... daar de nuance in aan te brengen. Dat is natuurlijk wat dat stuk ook vraagt. Of Omdat dat je het uiteindelijk ook... over individuen hebt... en niet over een groep. Ja, maar, maar ook om... Volgens mij breng je daar ook sensitiviteit... mee aan in jezelf... Want welke vraag wil je beantwoord hebben? De snelle of de moeilijke? Wil je het antwoord wat klaar ligt op een vraag? Of wat in ieder mens klaar ligt? Of wil je kijken dat er misschien in, in, aan degene wie je hem stelt... of als je beter naar iemand kijkt... of als je wel iemand aanspreekt uh, of antwoord geeft in de tram... en je sluit dat niet, maar je denkt... oké, okay, het komt mij misschien niet zo goed uit... maar jij hebt blijkbaar even iets te zeggen... Nou, dan luister ik daar even een moment naar. En dan kan ik je daarna vragen... of ik verder mag dromen als ik aan het dromen ben. Wat, waarom die inspanning zo ingewikkeld is. En dat is... Sloterdijk heeft bijvoorbeeld in de conclusie... ik heb zijn boek afgelopen zomer op het strand liggen lezen... Uh, je moet je leven veranderen. Vooral dat moeten is beste <laughs> een dingetje voor ja, een titel. Je moet, moet je leven niks. veranderen. Nou, dan begin je toch met goede moed aan, <laughs> <Ja>. weet je wel. <laughs> maar zijn, ik heb op het, op het schriftje waar ik in werk voor, voor Dantons dood en de oversteek... heb ik de eerste zin van zijn slotconclusie aan het einde van het boek... naar honderden pagina's opgeschreven... Het, ik vind het briljant mooi, maar ook hoe je, hoe, je het, hoe je het kunt formuleren. Hij schrijft de geschiedenis van het te klein opgevatte eigenen. En van het te slecht behandelde vreemde. En dan komt daar nog een <coughs> eindeloze stelling achteraan. Maar de geschiedenis van het te klein opgevatte eigenen. En van het is slecht behandelde vreemde, Dat heb ik wel meteen op mijn Dantons dood oversteek schriftje geschreven. Ja, want daar, daar gaat het eigenlijk over jezelf heen stappen. Dat, dat is uh, wat hij ja. van je vraagt. Ja. Ga, ga jij wel eens eigenlijk um, op je mail. Um, Denk je de dat je daar een... Dat je een oh, sorry. Nee, ik vroeg me af of je wel eens, of je, als je zo open staat voor iedereen en je gaat, je gaat de deuren langs en je staat altijd open voor iedereen en, en je maakt met iedereen een gesprek en je gaat op iedereen af en je bent ook vrij energiek, dan ga, ga je wel, word, word je wel eens gekwetst, word je wel eens, geraakt, ga je, ga je, wel, eens, je ja, nou, de, wel eens uit. Ja, alleen de stuwing, ja, ik ben zeker en ik ben ook heel vaak bang en in paniek en al die dingen. Zeker, Pieter. Zeker. Alleen je, de, de, de, wat ik. Misschien kan ik het niet goed uitleggen en dat ligt dan aan mij, niet aan jou. Uh, de vraag wordt steeds geformuleerd van uh, vanuit bijvoorbeeld het idealisme of ik ga met iedereen in gesprek. Maar de stuwing komt bij mij van binnenuit. Ik heb echt niets anders op deze aarde te doen. Want ik, want ik vraag jou en ik weet het antwoord niet. Wat zou ik anders moeten doen als ik een leven heb? Ik leef, ik ben een leven, ik loop op deze aarde. Wat valt er nog meer te doen dan erachter te komen, ergens of zo, of iets. Ook al weet ik het niet al kan ik het niet eens formuleren. Wat een mens is, door jou te ontmoeten. Ik weet alleen maar wat ik zelf ergens ben, elke dag opnieuw... in allemaal verschillende facetten... Door, door jou te ontmoeten. Niet door in mijn eentje... in een gesloten kamer te zitten... en in een spiegel te kijken. Maar er zit toch wel nog wat ruimte tussen... in je eentje, in een kamer, in de spiegel kijken... en, en meteen uh, vreemdelingen in de tram aanspreken? Ik geloof het niet. Voor, voor heel veel mensen... die ja dat vind ik, dat vind ik eigenlijk altijd wel grappig. Die, die... Want jij noemt het nu vreemdelingen, maar ik denk... Uh, denk heel eventjes met me mee voor de lol. Ga in je hoofd bijvoorbeeld na... Uh, wat levert. Je, je vriendenkring. En weet je, en alles wat daarbij hoort. Dat is toch niet expres, maar dat doen we allemaal onbewust. Dat is toch heel vaak afgestemd op iets wat ook bij je past. Het is toch, weet je, mensen noemen als iemand naar, naar je schreeuwt op straat. En die. Een klootzak. Wat ben je of wat denken dan... er? Dat is misschien in eerste instantie onaangenaam. dat gaan we allemaal benadrukken als onaangenaam. Maar ik heb vaak bij dat soort opmerkingen... als ik ze inneem... het meest het gevoel dat ik iets leer. Oh, ik vind het gewoon bloedirritant als mensen schelden op straat. Ja, natuurlijk is het bloedirritant. Of ik bedoel, het is niet fijn. Maar ik heb toch altijd als ik me omdraai... dat ik denk, die fokker had wel gelijk. Dat is heel vaak dat ik denk, die fokker had gelijk. Dus... dus ik, ik hoef toch niet 100% van mijn levensenergie te besteden aan... het is alleen maar een klootzak. Ik kan toch ook 50% besteden aan wat een klootzak... en die andere 50% binnen laten komen... omdat ik denk, adelheid, kom op. Maar ik zit, denk, gelijk. Ik zit, ik zit even te denken. Is het, is het niet zo dat als jij heel erg... je, je hebt, hebt nagedacht over dit soort vraagstukken... en daar dus kennelijk iets jou heeft uitgedaagd... om daar op een zeker punt in je leven een vraagstuk van te maken... dat je eigenlijk oorspronkelijk ooit heel erg verlegen was... Uh, gepanikeerd. Heel in, in erg welke, in paniek. In, in welke zin in paniek? Hoe, hoe uitte zich dat? Uh, ik denk uh, heel jong geïsoleerd. Uh, dus heel jong het gevoel dat je ergens uit, uit een gezinssituatie bent losgeknipt... Uh, en, maar je, daar heb je natuurlijk allemaal geen taal voor. En geen vocabulair. Dus dan heb je het idee dat je 360 graden eigenlijk zelf moet dekken. Terwijl je dat niet kan. Je begrijpt natuurlijk ook. Je interpreteert ergens uh, gedrag van volwassenen. Maar je, je, daar, je snapt dat niet. Je, dat leg je ook heel vaak uit als schuld. Of als, weet je, daar word je angstig van. Dus als je daarin... Ik was daarin uh, vrij alleen. Uh, en... Dat heeft mij natuurlijk wel, heeft mij gaandeweg het leven, wel natuurlijk heel vaak te vragen. Ik heb daar een kracht van gemaakt. Dus de meeste mensen hebben iets van. Ik hoop dat ik erbij hoor onbewust. Of doen van allerlei soorten pogingen op recepties of dingen of dangen. Als ik met je maar bij de goede als ik maar mee, En ik voel me op meest op mijn gemak als ik als eenling... Om een feest staan, dan denk ik zo lekker rustig, veel overzicht. <laughs> maar dat komt van dat kind, weet je wel. Dat is, ik heb natuurlijk een kracht gemaakt van die eenling zijn, maar dat is wel grappig. Want om, omdat je iets wat je uitdaagt, daar, daar ga je het gevecht mee aan, dus daar maak je uiteindelijk een kracht van. Dus heel vaak gaan mensen juist iets doen waar ze eigenlijk niet goed in zijn. Ik ben daar heel goed in, maar eigenlijk ben je heel verlegen en, en dus ga je juist op allerlei mensen af. Nou, omdat je de omdat, de. omdat. Maar dat is ook al natuurlijk alweer een verpakt beeld in je hoofd. Uh, uh, namelijk dat je tot het punt komt of waar ik gekomen ben. Wat is er in godsnaam erg. Om je verlegenheid te tonen. Oftewel voluit te zijn. Terwijl, en aarzelend voor iemand te staan die je niet kent. En stotterend je vraag te stellen: wat is er eigenlijk erg aan? Want dat is wat je op dat moment bent. En waarom moet ik. Uh, mijn kostbare levensenergie gebruiken om dat te verbergen. Daar herkennen zich natuurlijk vreselijk veel mensen in als je dat, tegen, als je dat aan niemand vraagt. Er zijn ongelooflijk veel mensen op een heleboel momenten in hun leven in verlegenheid of schamen zich of zijn in paniek en denken: ik wou dat ik er gewoon bij kon ademhalen, want dan was het sneller voorbij. Maar ik moet ergens in functioneren, of anders tel ik niet meer mee. Of dan kijkt die persoon zo dus of zo. Dus het gaat mij gewoon om ontspanning. En is dat uiteindelijk voor jou, biedt dat meer ontspanning dan wanneer je niet die strijd uit zou, aan zou gaan? Dat weet ik niet, want ik, want ik woon in mijzelf, dus dat kan ik niet zien. Ik ken natuurlijk, ik kan wel reflecteren en afstand nemen, maar ik weet niet eens hoeveel afstand ik kan nemen, want dat kan ik niet meten. Ik zit natuurlijk in daar waar ik woon en dat is mijn zicht en dat is mijn perspectief, dus dat weet ik niet. Ik hou ook van vechten, maar ik hou ook van heel strategisch zijn... en denken, ik bijt liever mijn tong af, maar dan hebben we sneller de vrede. Noem nog even, als je wil, um, waar de voorstelling allemaal naartoe gaat. De oversteek. <lacht> waar mensen allemaal in de Schouwburg uh, uh, gewoon kunnen kijken... en, en uh, zien hoe anderen daar moeten slapen... terwijl zij verder zelf naar hun bedje mogen. <lacht> <lacht> ja. um... Wij spelen wij komen nog twee, we nu een, een, een reeks in Amsterdam... dan komen we nog twee keer terug in Amsterdam. Dan spelen we in Den Haag, in Rotterdam, in Eindhoven... in Den Bosch, in Maastricht en in Utrecht. Een hele reeks. Ik wens je ontzettend veel succes met het project. Leuk dat je te gast wilde zijn. En ja. uh, graag tot de volgende keer, Adelheid Rozen. Dankjewel, Pieter. We gaan luisteren naar een nummer dat eigenlijk van Rihanna was... maar nu door iemand anders wordt uitgevoerd. Het nummer heet Stay. En het wordt hier uh, uitgevoerd door iemand uit Duluth, Minnesota. Namelijk een slowcore trio genaamd Low. Oorspronkelijk van Rihanna, maar dit keer door het combootje Low gespeeld. En ze volgen het redelijk trauma maken het nog net iets soberder. Het gaat deze dagen natuurlijk heel veel over Rusland, dan voornamelijk over sport en politiek. Maar wat mogen we eigenlijk niet missen wanneer het gaat over Russische kunst en cultuur? De hele week, elke dag, een tip van Ellen Rutte, zij is hoogleraar Slavische talen. In Amsterdam. Vandaag de muziek van rapper Johnny Boy Riga en componist Leonid Dessinyakov. Ja, daar ga je met de Russische namen. Dessinyakov. Op het gebied van muziek zou ik het leuk vinden om, uh, als er in Nederland wat meer aandacht was voor wat er in Rusland met rap gebeurt. Um, in 2013 uh, is volgens volgens bronnen, volgens echte kenners. Ik, ik tel mezelf zeker niet tot de topkenners op dat gebied. Maar is volgens kenners de rapwedstrijd uh, versus, dat is dan zo'n battle... waarbij mensen tegen elkaar uh, op gaan rappen en elkaar ook een beetje beledigen. Dat was het evenement van het jaar, zei men. Het was ook heel lastig om er van tevoren achter te komen waar die plaats vond. vond plaats ergens in Petersburg, in een barretje. En ik heb voor jullie een fragmentje opgezocht... waar je hoort hoe twee rappers daar tegenover elkaar staan... De rapper die, uh, die je dan hoort is een jongen die geldt een beetje als een combi tussen Justin Bieber en Eminem. Maar dan een Rus. Hij ziet er ook zo uit als goed om te weten, want dat zie je natuurlijk niet op de radio als een soort Russische Justin Bieber. <tieden> Hij is eigenlijk zijn, uh, zijn tegenstander aan het uh, afkraken. Dus hij en zijn tegenstander zijn tegen elkaar aan het zeggen waarom de een wel goed is, waarom de ander... Uh... Nou, waarom de ander slecht is. Daar komt het allemaal op neer. Er zitten allerlei mooie details aan. Nou, Excel, hij is ook beïnvloed door Eminem, dus allerlei vuile taal. Uh, maar wat dat precies is, ja, gewoon precies hetzelfde als in, uh, als in de klassieke rap, hoe noem je dat? Het klassieke rap lexicon. Dus ik kan niet zo even niet allemaal details noemen. Maar het is echt tegen elkaar opbieden. Zij gelden wel als, in ieder geval onder insiders, als een beetje het, uh, de top rappers van dit moment. Ik ben een puls, ik ben een puls, ik ben een puls, ik ben een нужен ik нужен een нужен ik нужен een puls, ik ben een puls, ik ben Die, die rapmuziek, uh, dat zit natuurlijk van de hoek van de populaire muziek. Maar um, er is ook een hedendaagse componist... Die, waarvan ik graag zou willen dat men naar Nederland ook wat meer naar luisterde. Um, dat is Leonid Dysetnikov. Dus dat geldt als een hedendaagse klassiek componist. Zo'n beetje het type muziek dat je hier in Amsterdam... in het muziekgebouw uh, aan het ei kunt horen. Um, hij maakt muziek die... Ik heb het nog eens nagezocht hoe hij het zelf omschrijft. Ik vind dat lastig om te omschrijven... Um, hij heeft opera's uh, gemaakt, ook kamermuziek... en hij noemt zelf als belangrijke componenten van zijn muziek... banaliteit, minimalisme, een menselijk gezicht, tragiek en ondeugende elementen. Nou, dat ben je er nog niet, dus uh, daar moet je eigenlijk ook even een stuk van horen... voor je het precies weet. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het voor mij een componist is die ik beluister um, die voor mij zeg maar, in, in dezelfde hoek zit als in Nederland Louis Andries of Michel van der A. En qua reputatie is deze Deschatnikov ook wel vergelijkbaar met Michel van der A. Hij is ook internationaal, doet hij het heel goed. En hij is goed te Spotify. En. dat is goed om te weten. Dus op Spotify kan je muziek van hem vinden. U hoorde Ellen Rutte, hoogleraar Slavische Talen in Amsterdam... over rapper Johnny Boy en componist Leonid Desjatnikov. Mocht u meer willen weten, kunt u kijken op onze website. Dat is vpro.nl slash nooit meer slapen. Straks zijn we terug met het tweede uur. Daarin hoort u Remco Kampert over zijn nieuwe bundel. Die gaat over tijd, sterfelijkheid en het schrijverschap. En uh, u hoort ook een, een verhaal dat Herman Sandman speciaal voor ons heeft geschreven. Hij uh, komt uit Groningen, schreef ook eerder een boek over voetbalclub Veendam. En uh, nog heel veel meer uh, dingen straks in het tweede uur van Nooit meer Slapen. Nooit meer Slapen vpro.nl. En we zitten ook op Twitter, vpro.nms. Tot zometeen. Nieuws van alle kranten.